Morgen. Het is zaterdag 25 februari en uh, vanuit het nu al gezellige hotel Hoogland uh, zeggen wij: Goedemorgen, Zandvoort. Vandaag uh, is de koffie uh, geschonken door uh, Gerry Rutte. Uh, de techniek is in handen van Kordraaier. De redactie deze week was van Gert van Kuik en Gerry Rutte. En ook de eindredactie was van Gerry Rutte. Vandaag uh, presenteren Pieter Joustra en Irene de Jager. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Pieter, zullen we even kijken wat we vandaag gaan doen? Eh, we hebben een heel druk programma. Ja. We beginnen zometeen met drie mannen van het Zandvoorts mannenkoor. Nou, dat betekent heel interessant nieuws. Maar bovenal ze hebben prachtige stemmen. Daarna eh, krijgen we Diane Paap. Jaar en die schitterde in de musical Pinocchio in Efteling. En heeft afgelopen week in Velsen opgetreden met ja, ja. Pinocchio. We hebben allemaal beroemde mensen in dit dorp. Ja, ja. er is namelijk ook een dame die heet Wietske Nerings. Ja, maar daarvoor krijgen we eerst nog een fotograaf. We gaan er en daar, daar gaan we op Bob doen. Bob Bleierveld. Ja, die maakt ja. altijd prachtige foto's ja, op de boulevard. Van maar mensen ook, en van... Uh, maar ook musjes. Musjes. Ja ja. ja, ja. Die koekjes pikken ja. van het terras. Ja, daar zijn ze niet allemaal even blij mee. Maar dat is een ander verhaal. Dan gaan we naar de tassen. Ja, het uh, de nationale. Tassenontwerpwedstrijd, internationale tassenontwerpwedstrijd heeft zij gewonnen. En uh, dat is uh, Wietske Nering, zoals ik al zei. En zij komt daarover praten. Dan en dat is hem we... in een tweede uur alweer. Ja, hier. het gaat hard, hè? Het ja, is voorbij voordat je er echt in hebt. Dan uh, komt de Rotary uh, praten over hun 30-jarig bestaan. En nou ben ik even weer de naam, dus de spinning Dank de wel, Dankjewel, uh, Pieter. Heerlijk is dat toch iemand die hierbij staat. En dan uh, daarna komt uh, uh, Michel. Of Michel, ja Michel is het hè, Michel Roch. Hij ja. is Tweede Kamerlid bij het CDA. En um, we gaan praten over de CDA en de landelijke verkiezingen. Ja, en dan besluiten we met Hille Janssen over de rondleiding in het museum. En de poppenkastfilm. Ja, dat is, is dat dit weekend al? Eh, ja, is dat ja, ja, ja, ja, ja. Maar daar gaat jullie alles over vertellen. We hebben een klein muziekje voordat we met de mannen gaan een praten. Introotje. Een introotje. trootje. Kijk, dat klinkt wel aardig, hè? Dat klinkt best aardig. <laughs> nou, en nou is het nou heel stilletjes drie man, twee mensen houden hun mond dicht. We zullen eens even voorstellen ja, er is, er eerst. De rest staat buiten. Ja, maar dit is Ipe, dus dat hoort u zo. Ipe Brune, goedemorgen. goedemorgen. Daarna zit uh, Rob Middelmeijer, die heeft nog geen microfoon. Maar goedemorgen, Rob. Goedemorgen. Ike. Dankjewel. Dan hebben we Teun Verzaal. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, er is een, een jubileumjaar. En uh, jullie gaan ook nog zingen in het museum. En uh, daar gaan we het over hebben. Ja, nou ik wilde eerst... Allereerst het jubileum, hoeveel jaar jubileum? Uh, 35 jaar. Zo lang al je? Ja, zo jong zijn wij. En IPJ zat er vanaf het begin bij? Nee, nee. Niet? Nee, nee. Er is maar één die ik vond in de lijst van jullie website, dat is Van der Molen. Uh, is die is van het begin al lidder. Uh, Willem van de Molen. Ja, ja, ja klopt. Ja. ja, er zijn er meerdere hoor. Ik dacht Hans Rubbeling ook, Hans Rubbeling onze voorzitter ook. Hans. zo. Ja, ja, ja. Die is, ook. Die is als broekje begonnen dus. Ja, die is als broekje begonnen. Ik kwam eens, uh, Met een korte broek kwam die binnen. <laughs> daar loop je nog steeds in. <laughs> en daar loop je nog steeds in. Ja. Maar dat weet hij zelf niet. Maar uh, even tussen twee haakjes. Ik wilde toch even deze twee mannen ja. even introduceren. Ja. Want uh, die, dat zijn onze nieuwe uh, bestuursleden. En, in de uh, functie van? Nou, kijk, uh, Peter Tromp, uh, onze beste man, die heeft afscheid van ons moeten nemen. Van het koor of van het bestuur? Nee, van, alleen van het bestuur. Gelukkig niet van het koor. Dat blijft hij gewoon doen. Maar ja, goed, uh, de goede man die zit overal in, hier in Zandvoort. En het werd hem echt een beetje te veel. En na tien jaar, als bestuurslid van het Zandvoort Mannenkoor, heeft hij gezegd, jongens, ik ga ermee stoppen. Ik moet ermee stoppen. We hebben drie weken, vier weken lang hebben we geprobeerd om te behouden, maar het is niet gelukt. Dus Omgekocht ook plaats. geprobeerd. Maar voor hem in de plaats hebben wij Teun Verzaal. Hebben ze een ander slachtoffer? Gevonden. Een ander slachtoffer. <lacht> en uh, Teun is dus bestuurslid uh, van het Sanforsmannekoor. En daarbij gaat hij ook de promotie van het Sanforsmannekoor doen. Hij is niet voorzitter. Uh, de voorzitter is al tien jaar lang, samen met mij, Hans Rubbeling. Oftewel Hans Noot. Wel bekend van de notenwinkel bovenaan de kerkstraat. Rob Middelmeijer. Dat is ook ons nieuwe bestuurslid geworden. Die zat al een tijdje in het bestuur. Een beetje als aspirant. Maar nu is hij echt gekozen door de leden. En Heel democratisch. Heel Aangewezen, jij en, bent voorzitter. Uh, hij is geen voorzitter, hij is gewoon bestuurslid en daarnaast is hij de tweede secretaris. Zo. En Teun is ook eventueel nog de tweede penningmeester. Zo. Fred Kuiters, Fred Kuiters, vertoevend in het buitenland, is onze penningmeester. Dus wat hebben we nu? We hebben een voorzitter, Hans Rubbeling. Goed noteren, meneer Jouwstra. Ja, ik heb het genoteerd. Diepe Brune, secretaris. Heb ik genoteerd. Red Kuiters is onze penningmeester. We hebben Teun Versaal, onze promotieman, bestuurslid. En we hebben Rob Mittelmeijer. Nu ga ik me even terugtrekken en deze beide mannen die gaan verder. Hoezo? Zij weten meer dan jij? Absoluut. Kijk, dat moet over twijfelen toch? Gaan Heren. 35 jaar. Ja, 35 We gaan even jaar. Aan de geschiedenis terug. Jij weet alles van de PR. Nou, als, uh, als ik dat zou weten, dan uh, kan je beter toch nog maar Ipe vragen. Uh, ik ben anderhalf jaar uh, lid van het Zandvoort microfoon. Uh, Oké, okay. ja. ik ben anderhalf jaar uh, lid van het Zandvoort Mannenkoor en met heel veel uh, plezier. Ik, uh, ik heb vroeger muziek gemaakt, muziek gespeeld. En uh, eigen baas geweest en nu gepensioneerd en toen was ik een stukje in de krant van zijn zochte leden en uh, uh, een mailtje een gestuurd en uh, kreeg ik meteen al direct bericht van Ipe en uh, s'avonds wezen kijken en gaan luisteren en proberen mee te zingen en ik ben niet meer weggegaan je bent tenor? Ik ben tweede tenor, ja. natuurlijk. dat ja, is ja. Dus, uh, En uh, ja, ik vind het heel leuk. Ik vond juist ook een, een, een uh, mannenkoor heel leuk. Niet dat ik uh, niks met vrouwen heb, juist het tegenovergestelde zou ik zeggen, maar heel leven met vrouwen gewerkt. Maar uh, een, uh, een koor, mannenkoor zoals dat klinkt, dat uh, ja... Broeder zonder elkaar. Juist. Yes. Een hele groep als ware vrienden die al jaren zingen en jammer genoeg vallen er wel eens wat af door de leeftijd. En daarom zouden we ook voor mensen die uh, luisteren een beroep doen van mensen als je gezellig wil zingen en uh, kom eens luisteren naar het mannenkoor We zingen in de... De overkant. Overkant, onder de, boven de parkeergarage. En uh, als je eenmaal uh, het virus uh, meegekregen hebt, dan stop je niet meer, zou ik zeggen. Ik ga het meteen zeggen, de overkant Louis-Davenstraat 1, hier in Zandvoort. En jullie beginnen elke dinsdagavond om 8 uur. Ja, tot kwart over tien en tussendoor pauze. Dan drinken we een piltje en s'avonds voor de liefhebbers. Dat is nog een gezelligheid. M mag het ook. Dus ja, dat, uh, dan komen de bitterballen. Ja, ze nu en dan ook, als het er een jarig is, krijgen we bitterballen en wordt er getrakteerd. En dat is wel, uh, ja, daardoor merk je dat er gewoon een, een, een hele prettige sfeer een, vriend, ja, een vriendenclub is. En, en ik ben uh, geen Zandvoorter, ik ben een heemstedenaar. Geeft helemaal niets. Maar uh, ik ben hier uh, op een heel uh, leuke, prettige manier ontvangen. En uh, ik voel me aardig thuis. En vorig jaar vroegen ze me of ik mee wilde helpen met Bert Schreuder om de barbecue te organiseren. En uh, ja, dat uh, hebben we graag gedaan, vonden we leuk. Er is één keer per jaar een barbecue uh, op de Haarlemmerstraat. En dat ja, bij, is bij een, Jacques, uh, Jacques Versteeg. Versteeg die, steeg, die stelt die, zijn tuin beschikbaar. Ja, Jacques en Lidie Versteeg, die stellen hun, uh, al jaren hun tuin beschikbaar. Wie doet zoiets? Maar, en dan krijg je tachtig mannen in je tuin. En uh, de mannen mogen achter tussen de bomen een plas doen. En de vrouwen uh, staat het huis beschikbaar. Dat, nee. Die boom doet het nog steeds trouwens. Ik vind die, boom die, als het, die boom die groeit enorm. Het komt door het bier denk ik. Ja ik denk het wel. Ja. Maar dat. Uh, en uh, ja. Doordat Peter Tromp. Uh, en dat snap ik wel. Als hij zoveel dingen aan je kar hebt hangen. En toch je eigen zaak nog hebt. Dan uh, ermee wilde stoppen. En hij het uh, toch liever niet meer deed. Hebben ze mij gevraagd. En ja. Dan heb ik wel een beetje bedenktijd genomen. Maar uh, ik vind het eigenlijk wel leuk. Dus dat, uh... Maar goed, we gaan nu weer terug naar het zingen. Juist. Want ja. daar gaat het om. Dat is het uh, belangrijkste. Uh, huh? Ik zie dat er optredens voor de boeg staan. Ja, Pieter, we gaan uh, volgende week zondag, 5 maart... gaan wij uh, deelnemen aan de zogenaamde museumpodium. Daar zijn we voor uitgenodigd als koor. En dan gaan wij uh, smiddags, zondagmiddag, 5 maart nogmaals om drie uur een optreden verzorgen. En dan gaan wij een twaalftal liederen zingen. Maar voorafgaande aan ons optreden... is er nog wel met meer, aan te doen, meer te doen in het museum. Er is een, een rondleiding... En uh, er wordt koffie en thee geschonken. Alleen koffie en thee? Ja, dat staat hier. Dus ik neem aan dat dat uh, zo is. Normaal is er ook een wijntje bij. Misschien ja, okay. een afeeltje. Misschien een afeeltje toch wel, denk ik. Ja. En dan om drie uur dan, uh, dan komt het Zandvoort mannenkoor. In volledige bepakking. Volledig. En dan doen wij uh, een uh, uniek optreden. Ja. En ik kan iedereen aanraden om daar naartoe te gaan. De toegang is gratis, dus dat kan niemand beperken. Leuk. Dus dat is uh, de zondag 5 maart. Om drie uur treden jullie op. Maar om twee uur is de eerste een rondleiding. Ja. En een koffie en thee. En dan uh, die rondleiding het. doen wij uiteraard niet zelf. Dat uh, zal ongetwijfeld door het museum verzorgd uh, worden. Maar hier lopen we wel mee. Uh, uh, zeker voor de mensen van buiten Zandvoort. Iemand uit Heemstede. Wel belangrijk. Dat hij even het water- een vuurwinkeltje kan bekijken. Ja, precies. Ja. Dus dat is echt de moeite waard. Ik wil even iets zeggen, want er staat op de poster... en er zijn bij wat aankondigingen een, is er een fout gemaakt. Daar staat Theo Wijnen als pianist aangemeld. Maar ik weet zeker dat Joep van der Winden... Van der Winden. Ik zeg het ook heel expres duidelijk. Joep van der Winden die is de pianist die jullie begeleidt. Die heeft eigenlijk een beetje het stokje overgenomen van Theo Wijnen. Dus bij deze... Joep van der winden. Ja. ja, helaas. Theo heeft ook een aantal taken af moeten schuiven. En uh, ja. helaas hebben wij afscheid genomen van Theo. Maar gelukkig hebben we weer een nieuwe pianist gevonden. En samen met onze uitstekende dirigent Arjan... Uh, gaan wij een voortreffelijk concert verzorgen. Nou, kijk, het is toch wel leuk om even te horen. Hè? 5 maart om 3 uur treden jullie op. Twee uur is de zaak open en rondleiden. En koffie Precies. en thee... Dan gaan jullie er tegenaan. Hoeveel liederen gaan jullie zingen? Twaalf liederen. Een zeer gevarieerd programma. Ja. Dus we zingen van alles. Uh, klassiek. We zingen musicalachtige liederen. Uh, vrolijke liederen. Wat, wat, wat, wat, wat klassieke liederen, zei ik al. Maar uh, we laten ons... Uh, Uitgebreide repertoire uh, laten, we ons, uh, laten we horen. En als toegift de Song van Sollerslied. Uiteraard. Ja, uiteraard. Hoort, dat ja. hoort erbij. Ja. En uh, Wat is er niet mooier om met dat lied af, afscheid te nemen in dat uh, museum. Ja. Goed, dat is het eerste concert. Maar er zijn meer concerten op komst. We gaan... Uh, 35 jaar, jaar jubileum. Het jubileumconcert gaan wij in uh, oktober hè? 7 en 8 oktober. 7 8 oktober gaan wij uh, hier in Zandvoort ons uh, jubileumconcert en geven. Waar? Is dat wel bekend? We gaan dat uh, doen in de Agatha Kerk. Okay. Eigenlijk onze vaste stek waar wij de grote concerten doen. En uh, ja, daar zijn we druk voor aan het oefenen. Ja, en je moet ook nog met Korelind Korelind. het Korenlint optreden, Haarlem's Korenlint. Het Korenlint, daar gaan we voor het eerst meedoen in Haarlem. 9 september in september en daar zien we ook naar uit. Dat is een heel leuk evenement in Haarlem en daar wordt op verschillende plaatsen in Haarlem optredens verzorgd door heel veel koren en daar zijn wij dus waarschijnlijk, we weten nog niet precies op welke plekken en om welke tijdstippen het gaat, maar op de zaterdag in dat weekend gaan wij op aantal plaatsen in Haarlem optredens verzorgen. Ik hoop dat de vele ambtenaren van oorsprong uit Zandvoort daar naartoe gaan om te luisteren toch een uh, beetje Zandvoorts uh, glorie nog. Uh, precies, de promotie van Zandvoort. Ja. Wij brengen daar een stukje Zandvoort. En laten horen wat, uh, wat wij kunnen inbrengen. Iedereen. Nog even terug over uh, dat 35-jarig bestaan. Uh, jullie gaan twee dagen optreden. Nou. Of is dat... Of, voor, we noemen hierbij ook het, de, generale de generale repetitie. repetitie. En dan, maar die ah, is niet openbaar, neem ik aan. Uh, we doen de deuren niet op slot. Maar het is niet de bedoeling dat, uh, dat daar dus al publiek bij is. Maar, maar zondag is het zondag concert. Is het grote concert. Ah, en precies, daar zullen he? we ook nog wel eventjes op. En dat is middags? Ja. ja. ja. Alle, drie, Alle drie tot vijf. Met een uitloop tot een, avond, tot een uur of tien s'avonds. Oh, nou ja, dat, die uitloop, daar weten we wel waar dat gebeurt. Ik bedoel, dat is uh, de besloten... Afterparty zeg maar bij de blauwe tram. Precies. Altijd gezellig. Dat komt goed. Dus als er nog mensen zijn die daarbij wilden zijn, dan moeten ze donateur worden van het ja. Sandvoss Mannenkoor, Want dan ben je namelijk altijd bij de afterparty. Ik ben er ook altijd bij. Iedereen weet er alles van. Die ook weet een er donateur. alles van. Dan mag je bij de barbecue zijn en je mag bij de afterparty zijn en je wordt uitgenodigd je voor de concerten. Je krijgt een mooie paraplu. Je krijgt een prachtige paraplu. Je krijgt ook het blad, de, de, het blad de van, de, van de mannen luidkeels, luidkeels wat ja. ook uh, erg leuk is met. Veel Dingetjes uh, over uh, kleine dingen, over het koor en over de man. Ik vind het altijd erg grappig. Dus, uh, mocht je interesse hebben daarin, ga dan naar, het, uh, naar de site van het mannenkoor. Hè. Dat is ww.w. Zandvoortsmannenkoor.nl Maar Irene, ja. jij hebt het nu over donateurs... maar ik ja. zou nog liever een oproep doen... aan alle mannen in Zandvoort... die altijd alles hebben willen zingen in koor. En een onder de toestand te zingen altijd. Voorbeeld. Maar die nog nooit die stap hebben gezet... om uh, zich eens aan te melden bij ons koor. Leeftijd. Ik zou, leeftijd. leeftijd maakt niet uit. Ja, He, we 20 kunnen, tot 80. Acht, ja. Iedereen kunnen we, kunnen we inpassen in ons mee, Als je van thuis, weg mag van je moeder... dan kun je al daar komen zingen. Ja. Zo simpel is nee, het. Nee, maar uh, als ik even voor mezelf mag praten, dan, dan uh, ben ik hier in Zandvoort komen wonen. Zo'n zeven jaar geleden. Ik kende hier niemand. En wat is er niet een mooiere manier om in heel veel. Jaar ken je iedereen? Je kent iedereen. Via dat koor en uh, je wordt daar ontzettend warm ontvangen als je daar als nieuw lid aankomt. En tegenwoordig uh, krijg je nog een buddy mee die je van alles en nog wat vertelt over wat je nog graag wilde weten. De spullen wordt je aangereikt. Ik kan het echt iedereen aanraden om eens even op die site van het Zandvoorts mannenkoor te gaan kijken. Uh, daar staat uh, een e-mailadres als je het moeilijk vindt om zomaar zo'n vreemd nieuw gebouw binnen te stappen. Neem even contact op met die secretaris die daar op die, op die site vermeld staat. En je maakt de afspraak. En anders dan bel je gewoon Ipe Brune. Nou, dat is dezelfde persoon die ook op die site staat. Dus, Kijk, uh, <laughs> ik, ik ga zijn telefoon meteen nou, noemen. Teun, je hebt gelijk een concurrent met de promotie. Want, uh, telefoon, Ipe doet Brune. Verhopje doet, doet goed het woord, <laughs> dus dat is prima. <laughs> Luisteraars, Ipe Brune. 5717878. Nou, bij bij tot hoe deze... laat te bellen. Uh, tot s'nachts. Tot s'nachts. 5, 7, 1, Hij 7, 8. Ik laat op 8. 8, 7, 8. <laughs> Bel Ieper Brune van Ik wil ook zingen. Van smorgen 7 tot s'avonds 8. Oké. Okay. Contributie 45 euro per jaar. Ja, ho, ho, ho, ho. 20 de euro. De contributie per per maand. van het Sanfos Mannenkoor voor de leden is ja. 20 euro ja. per maand. Nou, dat is eigenlijk een maand. Het is voor niks. Bedrag. Het is voor ja, okay. niks. En wat je ervoor krijgt, nou, jongen. Ik zou je vertellen, Pieter, je, je bent er eigenlijk nog nooit geweest hè, bij ons. Jawel. Ik kom steeds naar alle uitvoeringen. Ja, dat is wat anders. Hij maar is je ook hebt nog nooit de eens lekker mee gezongen ja. met ons. Nee, want als de luisteraars mijn stem horen met zingen... dan weet ik dat meteen overal de knop op stop Ja, maar gaat. kijk, zo is deze jongen onder de douche. Zo ja. sta jij ook regelmatig, Ja, top? wel onder de douche, maar niet zingen. <laughs> <laughs> ja, en net, net wat, uh, wat Iedereen al zei... Uh, donateurs zijn ook belangrijk voor je vereniging. Ja. En 45 euro per jaar is ja. niet zo gek veel... Okay. Tenminste, denk ik nee. voor mezelf. Wat je allemaal, uh, Irene heeft het al opgenoemd, voor dingen krijgt van de vereniging. Ja, ja, dat ja, is eigenlijk gewoon Nee, zo. niet alleen een paar Nee, Maar weet je, alle uitnodigingen voor alle, voor alle, concerten, alle concerten. Er is ook een reis, uh, wordt er wel gedaan. wordt een reis gedaan. Wat, reis dan, gedaan, uh, wat uh, ook altijd erg gezellig uh, is. Daarom ook altijd gezellig. Jo, zo oh, blijf je aan de gang. Wanneer, wanneer gaat het mannenkoer weer naar buitenland? Uh, dat is nog niet helemaal bekend. Maar dat, dat laten we graag over ja, aan de promotor. Nieuwe dat, promotor nou, ja. dat hebben we... Op de laatste ledenvergadering uh, hebben we dat uh, weer aangeroerd. Dus er, uh, in het verleden uh, is het geprobe-, geprobeerd weer. Maar er zijn toch een aantal leden die uh, daar best moeite mee hebben. Het is natuurlijk als je meerdere dagen op reis gaat ook best kostbaar. En zeker als je samen gaat. Dus we hebben nu afgesproken dat we wel gaan kijken of we iets organiseren. Maar eerst op een dag. Dus dat we s'avonds ook weer thuis zijn. En dan uh, uh, kijken hoe dat uh, gaat lopen. En dan... Uh, dus kunnen we daarna wel zien of daar nog meer animo is voor nog Komt, iets. Als het zover is, dan komen we jullie daar gewoon op terug. Ja. Nog even terug, het concert in het museum... Of concert, uh, het optreden nou, in het... Uh, het is een, ja, het is een, een, een mini-concert, laten we het nog even zeggen. Nog één keer, hoe laat, wanneer? Drie uur. Zondag, 5, 5 maart. maart. En het optreden van het koor, drie uur. In het Stamford Museum. Goed zo. Dankjewel, heren. Bedankt voor jullie komst. En succes. Bedankt voor het Mochten komen ja, Volgende ja. keer. Er zit een hele beroemde dame inmiddels, Diane Paap, tien jaar. En uh, jij speelt mee in Pinocchio. Ja. Afgelopen woensdag heb je mee gespeeld. Ja, dat klopt. In Velsen, Stad Zijnburg. Ja. Waar gaat het verhaal Pinocchio op? Um, het is een houten pop. Um, die, dan komt er een vee langs en die tovert dan in, mijn, in een echte jongen. Wie heeft die pop gemaakt? Uh, Geppetto. Dat is een timmerman, hè? Ja. En die heeft die pop gemaakt? En dan komt er een vee langs en dan opeens kan die pop bewegen en ja. praten. Ja. En dan? Um, hij vraagt ook in het toneelstuk ben je mijn moeder. En dan, ja, toen lag de hele zaal natuurlijk. Maar daar zaten ook onder het podium. Dus je hoorde de, de hele tijd um, wat je, het verhaal. En ik moest twee spelen. Ja, maar wacht even, eerst in die pop. Want als hij een leugentje vertelt, dan? Wat groeit zijn neus. <laughs> Meen je dat nou? Ja. Oké, echt, hoe doen ze dat dan? Uh, er zit een soort, ja, ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen. Er zit wat dat je aan zijn neus kan trekken. Of, ja, dan een soort kan je mechanisme die, zit erin. Ja, dan in. kan je die neus zo duwen. En je hoort ook aan het geluid dat zijn neus gaat groeien. <laughs> Meen je dat nou? Ja. En hoe lang wordt die neus... Um, dat weet ik niet precies. Maar hoe kom jij dan in vredesnaam bij Pinocchio? Uh, mijn moeder die had een, ja, een oproep op Facebook gezien. En toen had ze um, me aangemeld. Maar je, je zingt? Ja. Je, je zong al eerder? Ja. Ik zit al volgens mij vier jaar op musicalles. Kijk, want dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ik bedoel, een moeder kan niet zomaar zeggen van nou, ik denk dat jij wel daar uh, kunt spelen. Yeah. Je moet natuurlijk een beetje zin erin hebben. Yeah. Je moet het leuk vinden om te zingen. Nou, dat vind je blijkbaar yeah. uh, erg leuk. En goed, dan word je aangemeld en dan krijg je een oproep om daar naartoe te gaan. Ja, ja, um, waar moet je dan naartoe? Um, we hadden een Pinocchio school in de Efteling. en Daar kon je dan, um, ja, dat is om te kijken hoe het allemaal was en zo. Mag je dan ook de hele Efteling doorlopen? Nee, dat mag niet. O, oh, oh, jammer. Maar dan kom je op die school en er zitten een heleboel andere kinderen. Ja. En dan? Um, je, gaat dan je wordt in drie groepen gesplitst. De ene groep gaat dansen, de andere groep gaat zingen en de andere groep gaat acteren. Ja. En dan wisselt je dat drie keer. Dus dan kom je al bij je alles eigenlijk. En dan ga je in de selectie? Van ja. jij mag mee en jij mag mee? Ja. Dat is spannend. En mensen die afvallen gaan houden. Nee, maar eigenlijk was het, je werd aangemeld en dan kreeg je een bericht van je mag wel erheen of je mag niet erheen. Ja. En dan op een gegeven moment krijg je een briefje. Jij bent geselecteerd. Ja. En voor welke onderdeel zingen, dansen? Um, acteren? Nou, je doet het allemaal. Bijvoorbeeld, ik was dit keer een durfskindje, dus dan moet ik um, naar Pretland gaan. Ik, ik ga spullen naar Chipetto brengen. Zulke dingen. Dus je hebt eigenlijk verschillende rollen? Ja. Wat grappig. Dat is natuurlijk alleen maar nog veel leuker. Ja, want ik ben een ezeltje geweest die naar Pretland ging. En. Um, nog een dorpskindje gewoon. Oké. Okay, maar je... maar je, je moet repeteren, je moet oefenen. En yeah. op een gegeven moment, tijdens de uitvoering. Plankenkoord? Nee. Kijk, zo hoort het. <laughs> zo hoort dat, hè? Hier zit een professional. Meestal hebben kinderen geen plankenkoord. Een professional. Ja. En dat is middags en s'avonds. Hoeveel optredens moest je uh, doen? Ik moest er twee doen. Twee. Maar afgelopen week, woensdag, moest je ook optreden in Velzen. Ja. Niet in de Efteling. Nee. En hoe ging dat dan? Dat ging al heel goed. Lekker dicht bij huis in ieder geval? Ja. Dus dat is middags of avonds was dat? Uh, allebei. Twee uitvoeringen? Ja. Zo hé. Hey. En de zaal enthousiast? Ja. Al je vriendinnen erbij? Uh, mijn nicht en nog een paar andere vrienden. En die zaten te grillen en te applaudisseren? <laughs> ja. <laughs> Ik bedoel maar. Uh, hoe, hoe, vaak, hoe vaak mag je nu nog gaan spelen? Uh, het was gewoon een keer voor een dag. En dan mag ik um, volgende week woensdag in de Gelaarste Kat. Ja, want dat is het volgende project, hè? Ja. Dat begint volgende week, de Gelaarste Kat. Ja. Moet, en... je, moet je dan steeds weer opnieuw uh, auditie doen? Of, nee, of is het is dat gewoon, gewoon voor één keertje. Oké. Okay. En is dat eenmalig, de optreden Gelaarste Kat, of ook weer een aantal uh, keer? Ook één keertje. En moet je dan nou speciaal voor weer naar de Efteling? Ja. Hoe kom je daar? Ja, het is niet naast de duur. Nee, ik ga er met de auto heen. Nou, ja, je vader ja. rijdt, neem ik aan. Ja, ja gelukkig. En die is, die is erg trots. Ja. ja een beroemdheid weer in ja. het dorp. Maar nu heb je de smaak te pakken. En is er iets hier in deze omgeving wat je zou kunnen doen? Uh, ik zit ook op musicales, dat is in Haarlem. Dus je wil gewoon doorgaan? Ja. Je hebt de smaak te pakken dus. Leuk. Wanneer zien we jou in The Voice? Voor ja. kids. <laughs> ja. Als je goed kan zingen, kan acteren, kan dansen, ja. dan is er een veel groter podium voor je. Ja. Wat vinden ze op school? Um, het, ze vinden het leuk. Oké. Okay. Ja, je moet af en toe ook de school eventjes verzuimen. Ja. Welke school, school? zit je? Hannyschaft. Op de Hannyschaft. Nou. Wanneer ga je hier een voor een keer een optreden geven? De Komen allemaal. de radio ook was. Ja. Vriendinnen, wat vinden jullie... Uh, en nichtje, wat vinden jullie van haar optreden? Dat, ze deed echt heel... Ze deed heel erg goed. Ja? En ze, uh, ze zong ook mooi... En danste goed. Vond het goed echt... sorry. Ja, Jij kan het ook weten. Wat vind jij? Uh, nou, ik vind het eigenlijk... Dat ik best wel trots op haar ben. Ja. Want ik had dit eigenlijk helemaal niet verwacht. Dat Hoezo zei niet? Want ik dacht serieus dat ze dit is eigenlijk nog niet helemaal, dat ze hier eigenlijk nog helemaal niet klaar voor was, maar... Ze is er ineens... klaar voor? Ja, ik wist het niet het is een natuurtalent goed... dus. Ja. Heel goed. Nou, <laughs> ja. dan, nou, dan we weten we zeker dat er we nog dit veel vast. meer... We hebben een talent is ontvoerd. Ja. We gaan We, nog veel meer van je horen. Er komt weer zo'n tegel in de kerkstraat met jouw naam erop. Precies, met jouw naam erop. Ja. Nou, vind ik een hele goeie. Dus je komt er te staan. Nou, hartstikke bedankt dat je geweest bent en ja. je verhalen hebt willen vertellen. En uh, als je wat nieuws te melden hebt of je gaat iets nieuws doen weer. Ja. Dan meld je je gewoon aan bij de redactie. En dan kom je gewoon weer vertellen over hoe dat gegaan ja. is. Goed zo. Dankjewel voor Dank je wel voor je komst. Dank ja. voor je komst. Ja, dit uh, is natuurlijk George Baker's Selection met Lilac Greenback. Maar we zijn eventjes uh, weer aan de tafel geschoven met uh, een inmiddels beroemd fotograaf, Noor Bleijenveld. En uh, de vele Facebook-liefhebbers van Zandvoort die zullen hem kennen. Prachtige foto's van de ondergaande zon. Ja. In alle maten en soorten en kleuren. Maar wat denkt hij van de grote mussenverzameling? Ik weet niet hoe het <laughs> ja. komt. Maar elke dag zie ik wel weer musjes die op zijn hand zitten. Hoe je dat voor elkaar geeft, weet ik ook niet. Ik denk dat er stroop op zijn handen zit. Geduld. Geduld. Ja, het is, wat geduld, is Kom wat dichter bij de microfoon. Um, want je bent een begenadigd fotograaf. Ja. nou Ben je het altijd geweest? Fotograaf? Nou, fotograferen vond ik uh, leuk... En, uh, maar met de komst van uh, alle iPhones en uh, weet ik veel, dan uh, zie je van, uh, goh, klik. En, maar ik heb een uh, spiegelreflexcamera uh, uh, met een hele goede lens van Nikon erop, 200 uh, millimeter. En daar kan je echt fantastische foto's uh, mee maken. Ja, dat is, dat is het. Hè. Je moet wel een goede camera hebben. Een spiegelreflex, nou belangrijk is dat je weet wat zo'n ding kan, maar ik heb hem toen destijds genomen omdat hij een van de eerste camera's die je kon filmen van die kon. Nou en dat was natuurlijk prachtig, want er zijn maar weinig mensen die weten hoe snel die zon achter die horizon vertrekt. Ja, en maak je dan ook uh, zeg maar uh, steeds weer. Uh, je klikt steeds opnieuw, hè? Dus ja. je blijft gewoon klikken? Nee, of, of doe bij je dat, dat niet? filmen dat is echt. Uh, maar gewoon nee, maar, bij de foto's. Ja. Dan is het. Uh, je hebt zulke snel wisselende decors. als je daar op dat uh, strand slaat. Ja. Dat uh, als je om de minuut een foto zou nemen. Dan maar pak je dan als je filmt daar stukjes uit uit die film? Nee, nee. Nou, ik ben uh, wat dat betreft met Photoshop en weet ik wat? Weet ik niets van. Nee. Ja, uh, wat dus je ziet de foto, is echt. De foto die moet ik doen. Yeah. Maar op een gegeven moment, ik vond het leuk om ook uh, met snelheid. Ja, van uh, nou zo'n musje begon met mailen. Gewoon in de lucht een mail. En dan die de haar scherp op zien te krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, toen, als je op een terrasje zit, dan komen de musjes bij je op bezoek. Bij je kopje koffie en je koekje. Ja, Die pikken de nou, koekjes van, die, je, van je koffie. Ja. Dus daar begon ik. Ik denk, het is natuurlijk veel leuker. Als je hem probeert in beweging vast te leggen. Ja. Nou, dat is moeilijk. Maar met geduld en de angst overwinnend van dat musje. Ja. Ja, van, ja, dan kan je prachtige opnames maken. Ja. Maar je bent natuurlijk je bent niet van nature een fotograaf. Je, nee. je bent daar ooit een keer mee begonnen. Hoe kwam dat? Wat was de reden dat je dat ging doen? Uh, ja, eigenlijk van, van vele reizen. En, en, en Dat ik dat leuk vond om vast te, te leggen. Nou, en uh, daar zie je zullen mooie dingen. En toen kreeg je tijd om het te doen, hè? Want dat en, is natuurlijk ook... Uh, nou, op een gegeven moment, ja. je moet zorgen dat je een camera bij je hebt. Ja, van uh, en ik uh, nam hem altijd mee als ik hier uh, door het dorp uh, liep. Ik lette erop, en ik zie nu geen camera bij je. Oh daar, is, ja, oh. M in mijn fototas, ja, ja dat oh, bedoel ja, ik. Mijn plastic fototasje. <laughs> ja. En dan, uh, maar dan maak je de leukste dingen mee. Zit op het terrasje bij uh, XL, zie een politieagent. Ik denk, oh jee, er gaat wat gebeuren. Nou, in ja, is er Ik mijn uh, camera maar, ingesteld. Maar wat doe je nu met al die foto's? Want je hebt ik, uh, ik zet duizenden. ze op Facebook. Ja. En dat is een van de redenen dat ik uh, dat doe. Is, uh, ik heb een dubbele hersenbloeding uh, gehad. En uh, toen bleek ook nog uh, dat mijn bovenste hartklep ver vervangen moest worden. Nou, toen waren we 65 dagen na het ziekenhuis... Uh, werd er gezegd van nou Bob... Eh, fysiotherapeuten, hartrevalidatie en weet ik het allemaal. Dus ik kwam daar, nou met die loopbanden en die fietsen. Ik denk van nou, als ik me nou verplicht elke dag naar het strand te gaan, ja, ja dan doe ik meer dan een uur daar bij die fysiotherapeuten. Daar, eh, dan loop je daar natuurlijk. En dan loop je en fietsen. Ja. Dat, eh, Bob, even een vraagje. Zit er kost uh, uh, aan verbonden om jouw foto's over te nemen? ,uh? Nee hoor, oh, want uh, op Facebook uh, is die deelt en, uh, maar je maakt zoveel mensen daarmee gelukkig. Ja, ja, ja. ja van, uh, dat ik ging van de uh, hier, vanuit het centrum verhuizen naar noord en uh, toen zette ik bij een foto van, nou, ik weet niet zeker of ik nu nog elke keer, elke dag daar een foto zet. Ja. Yep. Kreeg ik een privéberichtje of uh, daar uh, op op Facebook Bob? Dit is mijn telefoonnummer. Als jij naar het strand wil. Je belt maar. Ik, breng je, en, oh, ik haal en je breng je. En zo wordt Vol, het. Volgende dag. Bob, doorgaan met het foto's maken. Ja, ja, ja. Van kom even bij me langs. Ik heb wat voor je. Nou, ik naar die ff, hele vriendelijke mevrouw. Ze zegt, loop lopen even mee. Nou, we lopen naar een garage. staat er door een hele mooie sportfiets. Ze zegt, die is voor jou doorgaan met foto's. Met foto gemaakt. En dan ja. denk ik, nou, er zijn toch hele lieve mensen in deze wereld. Ja, zeker kun, zeker. kun je beloven dat je nog heel lang doorgaat met fotograferen? Ja, ik, uh, ik zal uh, lang doorgaan, want ik kan yes. ook een boek daarover schrijven. En zet ze ja. op Facebook, alsjeblieft. Ja, ik, uh, ik blijf ze op uh, Facebook uh, zetten, dus uh, ja. Ja, het is een kwestie van volgen. Fijn nou. dat ik nu weet wie er achter de Precies. foto's zit. Precies, nou, ik nou. ken die al, maar. Uh, <laughs> Oké. Okay. Wij zien elkaar op de boulevard, zou ik zeggen. Okay. En uh, veel en plezier met je fotografie. Ja, Dank voor je komst. En bedankt. Zegt en bedankt. Yep. Oké. Okay. Let's do it with. Mag ik je tasje even? Ja. En dat is een mooi bruggetje naar de schone dame die tegenover ons zit. Uh, Wieske Nerings uit Zandvoort. Hallo. Ja, hallo. Uh, Wieske, jij hebt een internationale ontwerpwedstrijd gewonnen. Ja, klopt. Uh, kom ietsje dichter bij de microfoon, anders dan kunnen we luisteren. Dat kunnen je we niet je niet ja. horen. Uh, ik ben ooit een keer in het Tasjesmuseum geweest. Ja. Is het niet op de Keizergrachten in Amsterdam? Op de Herengrachten. Heren. Ja, in, Amsterdam. Was in Herengracht. ja. Was het warm. En eh, ja, ik ben helemaal niet zo van tasjes en dergelijke. Maar eh, als je daar doorheen loopt, door dat museum, dan gaan je ogen toch wel open. Ja, veel een, historie. Grote, groot assortiment. Ik ben er lijnen. wel geweest. Ja, ik ben er geweest. En eh, ik heb wel wat met tassen. Heel oh. veel zelfs. Ja, ik heb een, een, een, nou ja, ik zou zeggen vier laders vol met tassen. Dus voor vrouwen is dat heel anders hoor, Pieter. Nee, maar als man, als je daar doorheen loopt. Dan, en dan zie je geschiedenis. Open, en dan zie je de hele geschiedenis. Maar ook van... mannentassen, hè? Ook heel oud. Ja, daar kijk ik niet naar. Maar nee, maar mannen had hadden vroeger het... ook heel... Daar begon het mee. Daar heel... begon het mee. Ja. Die mannen Komend zijn de oorzaak. Alles zit erin. Ten... Klein, groot, minuscuul, maximaal. En jij werkte daar als vrijwilliger, of nog steeds? Ik, ja, ik werk daar als vrijwilliger in het museum. Ja, klopt. En daar komen elke dag een heleboel mensen op bezoek. Ja, heel veel. Dat maakt het ook wel heel leuk. Alle nationaliteiten, ja. allemaal mensen die iets leuks gaan doen. En... Nou, het is wel zo, dat een, je kunt daar dus ook een high tea ja. doen. Hè? Want een vriendin van mij die vierde haar vijftigste verjaardag. En die heeft dat dus daar met twintig vrouwen gedaan. Nou, dan krijg je dus inderdaad een ik stukje Ik heb het ook gedaan. Ik had ook een high tea, want... Oh, je had ook een high tea? Ja, want één ja, van van de, Pieter dus... zeg, ik ben helemaal in de... nee. shock. Nee, één van de sponsors van, uh... Uh. Tas museum grote sponsor. Die heeft associaties hier met Dirk van der Broek. Nou, die zei van: kom naar het Tas museum dan krijg je een high tea. Ja. Ja. Met oma Dirk hoor daar naartoe. Met oma Dirk naar de. En die vond het hartstikke mooi. Dat, ja, ja, ja, ja, leuk. Ja. Ja. Ja. Maar uh, goed, dan word je geconfronteerd met tasjes yes, hey. en dan ga je zelf ontwerpen. Ja ja ik Hoe was is dat ik was eigenlijk al uh, voordat ik in het museum kwam te werken bezig met uh, tassen ontwerpen. ik wil ook graag mijn eigen lijn beginnen. Uh, en uh, tijdens dat ik werkte in het museum, uh, ja, kreeg ik te zien van nou er is een internationale tassenwedstrijd. en de opdracht was dus om een koninklijke tas te ontwerpen. wel een beetje met een knipoog naar de koninklijkheid en uh, vooral Um, om te kijken om aparte materialen te gebruiken, ja. uh, onconventionele vormen, maar wel functioneel. En dus, dat was eigenlijk de opdracht. En wie had je hier achterover? Maxima? Maxima, ja, ja ik heb ik. ook uh, foto's van Maxima Gefotoshopt met mijn tas in de hand. En uh, <laughs> ja, van mijn tas, de, die is zeg maar uh, magnetisch aan de voorkant. En dus, ja, er zitten figuren op, en die figuren die kan je er dus ook afhalen en die kan je dan ook aan je oor, aan oorbellen klikken of aan een ketting klikken. Dus, oh? ja. dus dit hier, zeg ja, maar, die, ja, uh, maar. Dat ja, had dat je in is. je hoofd. Ja, ja de tas en, die staat overigens in de krant, hè? in het ja, krantje ja, ja, ja, van deze ja, ja, ja. week, uh, daar staat en, de tas ook die in. Die heb je gemaakt. Ja. En die is op een gegeven moment, is die uh, verkozen. Ja. Publieksprijs. Nee, de vakjuryprijs. vakjuryprijs. Zo. Ja. Ja. Dat, ja, nou. dat, is, dat, is, dat is nog mooier, hè? De vakjuryprijs. Ja. En. Ja, dan zit je hier gewoon. Uh, wat ga je nu internationaal uh, bezig? <laughs> nou, ik hoop het wel. Ik ben uh, ook bezig met mijn eigen tassenlijn op te zetten. Ik heb nu al mijn prototypes klaar. Um, bij mijn tassen maak ik ook nog hoeden en sieraden. En de nieuwe lijn gaat Linium Bags heten. En Linium betekent in het Latijns hout. En dat komt omdat in al mijn is hout verwerkt. Ja. ja. Maar, lieverd, ook in deze tas? Dat er zijn wel investeringen die je nu doet. Ja. Je moet ook verkopen. Ja. En? Ja. Nou, dat komt dan binnenkort. Ik heb de foto's voor mijn webshop gemaakt. Ja. Dus nou hopen dat het binnenkort gaat verkopen. Alleen um, ben ik nu nog bezig ook met de productie. En dat gaat uh, in Italië gebeuren, in Napoli. Maar uh, daar ben ik nu mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Het is gewoon heel veel werk. Dus het duurt even voordat je het op de markt kan zetten. Ik kom even terug op Maxima. Ja. Denk je dat zij het gezien heeft, jouw ontwerp? Het zal wel leuk zijn, maar of ze het gezien heeft, dat weet ik niet. Ze is nog niet in het tasmuseum geweest? Nee, ze is niet in het tasmuseum geweest, nee. Maar er is natuurlijk wel veel media-aandacht voor, dus wie weet. Het zou toch wel uniek zijn als is je ze... haar op een gegeven moment met jouw tas ziet lopen? Nou, dat zou heel uniek zijn. Ook wel een droom. Ja. <laughs> maar je zegt, je, je bent ook met hoeden bezig. Ja. Uh, moet ik me dan bedenken dat dat uh, hoeden zijn die echt exclusief zijn en alleen bij speciale gelegenheden te dragen? Of worden het ook functionele, praktische hoeden die je gaat maken? Uh, het zijn ook praktische hoeden, maar het is wel helemaal zeg maar, op de ambachtelijke manier gemaakt. Uh, met stomen over mallen heen trekken en van uh, wolveld Die worden gemaakt. op maat gemaakt, hè? Op maat gemaakt, ja, ja, ja. ja. Klopt. Er is toch een, een beurs in Eindhoven altijd, een uh, ontwerpersbeurs? Uh... Ja, er is ook de, uh, de Design Week in Eindhoven ja. elk jaar. Ja, klopt. Ga je daar iets mee doen? Uh, ik zou het wel graag willen. Voor geld? <laughs> ja, maar ik zou het wel heel graag willen. En er is ook altijd, uh, ik heb ook een tijdje in Milaan gewoond. En daar is ook altijd een Design Week. En daar hoop ik ook... Uh, ...op te gaan staan volgend jaar. Dus je spreekt vloeiend Italiaans? Nou, dat niet, maar dat, ook, <laughs> dat wil ik wel goed leren. Ja. Maar je kan wel de connecties tegen, heb je daar? Ja, ja, ja klopt. Ja. Hoe, er komt hoe, weer een tegel in de Kerkstraat. Ja, nog een tegel negen. erbij. Ja, precies. Hoe, hoe uh, betaalbaar is een tas van jou? Uh, een tas moet ongeveer rond de 190 euro gaan kosten in de winkel ja Dat vind ik betaalbaar ja, is ook echt voor, een, voor een en, exclusieve uh, ja, tas. Ja, voor een exclusieve tas. Ik heb al meer betaald voor en er een is tas. Er maar een, en exclusief betekent er is er maar eentje van? Nou, er komen kleine ze worden ervan gemaakt. Wat is een oplage? Hoeveel? Tien. Tien stuks per soort. Oké. Okay. Maar is dat dan omdat... Dat is dan een productie, hè? Dus die wordt dan in productie ja. gemaakt. Dus... Um, je kunt bijvoorbeeld ook zeggen van nou, ik, ik maak uh, een bepaalde kleuren setting. He, dat, je, dat je een tas maakt, uh, een, een, met een met blauw met groen en de andere wordt rood met geel. Ik noem maar een, uh, een dwarsstraat, uh, he, bij wijze van spreken. Yeah. Is, dat, is dat ook wat je, wat je wil? Nee, nee, dat... nee, mijn tassen zijn allemaal strak, en uh, deze collectie is wit. Dus de uh, volgende collectie krijg je weer een andere uitstraling, maar wel altijd met hout. En, een, en, en één kleur. Ja, en tot nu toe één kleur. Maar wie weet in de toekomst worden nooit. het... Ja. Staat er een vingerprint van jou op elke tas of molenartikel um, dat ik, ik kan zeggen, ja, dat is een echte... Ja, t, ik denk dat je het al gewoon kunt zien aan het uiterlijk van de tassen. Dat is al meteen duidelijk en ook ja, het soort. Maken. En uh, daarop staat inderdaad het merk. Mijn merk heb ik erop geschreven. Linium. En het merk is? Linium. Hoe schrijf ik dat? L -I -G -U -M. L-I-G-U-M Lichum ja. ja Kijk, als je dat erop hebt staan, dan ja. weet je dat het staat een echte erop. is Ja, zeker En ja. dat maakt niet uit of je nou in Amerika bent, of Engeland, of Duitsland Als er lichum op staat, dan is het een echte Zeker Leuk hè Maar goed, je zei tassen, hoeden en sieraden. sieraden Ja, klopt Ben je daar ook al mee begonnen? Ja, ja Sieraden die zijn ook allemaal met hout Um, wel ook met zilver en met uh, echte parels, en met uh, Swarovski stenen We maken kettingen en armbanden, ringen. Oorbellen. Is daar ook iets van te vinden op, op een website? Nee, nee nog, nog niet. Die houdt nog niet, je, hou je nee. nog even geheim, die ja, sieraden. Ja, want Heb je ik... zelf niet iets om? Nee, nog niet. Oh, wat jammer nou. Je het ja. Leuk, ik ja. wil dat zien. Ja, ik ben gek op tassen, op sieraden, op hoeden. Ja, het is vreselijk. Ik zie het ik al zo te... zo meteen ga je... Ik begin helemaal te glimmen als, als ik haar hoor praten. Ik ga na afloop van de uitzending met Witske meteen praten. Ja, Gelijke bestelling plaatsen. Ja, ja goed. Wat is nu je toekomst? Uh, mijn toekomst. Heb je, heb je een atelier hier in Zandvoort of niet? Tot nu toe is het atelier nog aan huis. <laughs> maar dat is natuurlijk wel de bedoeling om dat in de toekomst echt in een atelier te hebben. Met en... personeel. Ja, dat zou wel mooi zijn. <laughs> Blijft natuurlijk wel ontwerpen altijd, want ja, dat is wel echt mijn passie. En mijn toekomst, ja, die ligt uh, in Milaan. Dus ik hoop daar wel uh, naartoe te verhuizen. En daar ook mijn tassen op de kaart te zetten. Zowel Nederland wel, als Wel jammer Italië. dat je Nederland uh, dan verlaat. Maar ja, dat blijft maar natuurlijk blijft wel terugkomen. Hier, ja, zeker. Maar het zou mooi zijn als je bijvoorbeeld bij een bijenkorf zou kunnen komen. Ja, dat, is ja, dat, heel dat, dat, dat zou heel mooi zijn. Dat zijn de plekken waar je eigenlijk je tassen ja. wil neerleggen. Ja, ja een bijenkorf een heeft natuurlijk heel veel tassen. exclusieve plekken ja. daar Nee, dat zou gecreërd. heel mooi zijn. Ja. Is dat, een, is dat iets waar je nu al aan kan werken? Of zeg je van, nou, dan kom ik nog niet binnen? Nee, dat, en dat is ook nog niet waar ik, waar ik wil beginnen. Ik wil eerst nog wat in de kleinere, ook design-exclusievere winkels beginnen. Om merkbekendheid te krijgen. En daarna naar de grotere warenhuizen. Mocht dat lukken? Is het niet zo dat je na deze prijs, zeg maar, een... een um, nou ja, dat mensen dan toch naar je toe komen van, hé... Hey, Hè? je bedoel, uh, waar zit je? Wat doe je? Ja, Wat kunnen jazeker. we met je? Uh, ja, zeker. En ook vertelt inderdaad dus dat ik bezig ben met uh, het opzetten van een tassenlijn. En dan mensen die naar je toe komen ook, kan wel helpen met uh, produceren. Of uh, ik kan uh, uh, investeren in je nieuwe lijn. Of, ja komen allerlei mensen naar je toe. Die, uh... Ja, want het, het is wat Pieter al zei... dat kost natuurlijk wel heel veel geld. Want ja. die, die materialen alleen ja. al zijn natuurlijk geen... Uh, het, is, het is geen doorsnee wat je gebruikt. Nee, klopt. In, um... alle, in alle facetten niet. Zowel niet in je sieraden, je hoeden ja. als... Uh... Ja, klopt. En, maar ja, dat was dan ook wat mooier van de prijs... dat je wel 5000 euro wint. En dat kan je natuurlijk nu mooi uh, investeren... in je nieuwe tassenlijn. Ja, maar goed. als ik directeur van het Tassenmuseum zou zijn... dan zou ik zeggen van... Onze vrijwilliger. En ik zou daar een hoekje aan reserveren. Ja, ik sta ook in het museum. Nu. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja, dat is wel tof, hè? Ja, ja dus dat kan ik nu wel. Ja, ja, ja. Geïnteresseerden. Ja, ja nee, zeker, En die zeggen van... Hé, hey, die mevrouw, die moeten we even bellen. Want die ja. wil ook zoiets. Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk... dat je al een tas in het museum hebt staan... en met je naam eronder... van nou toch een tas ja. in, het ja, in het museum. Ook een een adres. Bizar, hè? Nou, die kunnen ze geven... als er naar gevraagd wordt. <laughs> ja, toch bijzonder. Nou ja, kijk, ze verkopen bij het, bij het museum ook tassen. Ja, tulp, uh, Bijvoorbeeld uh, de tulpentas, hè? Die is ja. daar natuurlijk heel bekend. Ja. Het zou natuurlijk mooi zijn als ze daar ook de mogelijkheid ja. zouden bieden... om jouw tas ja, te verkopen. Ja, dat zou ik dus ook heel graag willen, inderdaad. Nou, ik, wel. ik word hier helemaal blij ja. van. Echt maar. <laughs> ik word echt helemaal blij hiervan. Maar ik krijg een seintje van koor dat wij uh, moeten... Gaan, we gaan sluiten. Weer ja, we meteen. moeten zo meteen naar de nieuwszender. voor ja, je komst. Super bedankt okay. voor je komst. Graag gedaan. Ik, ik heb ondertussen in de gaten en we blijven je volgen. Voor nou, mensen bedankt. die jou willen volgen, die kunnen je natuurlijk ook op uh, Facebook vinden. En als ze daar dan bevriend worden met jou, dan uh, neem ik aan dat je gewoon uh, de informatie met hun deelt. Ja. En dan kunnen ze alles zien ja. wat je gaat doen en hoe ja. je het doet. Zeker. Nou, top. Dankjewel voor, Dank je, komst. voor je komst. Graag gedaan. Okay.